Levi van Eck met het NOS-journaal. In het centrum van demonstranten de straat opgegaan... om tegenwicht te bieden aan een betoging van de rechtsextremisten. Die betoging heeft maar kort geduurd... en ook trok het protest van de ultra-rechtse demonstranten... maar een klein aantal mensen, ongeveer twintig. De betoging was precies een jaar na de ernstig uit de hand gelopen protesten in Charlottesville. Toen vielen doden onder de tegendemonstranten. De angst was dat de protesten opnieuw uit de hand zouden lopen... en daarom was er veel politie aanwezig.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 In Melbourne in Australië is een Nederlandse vrouw van 27 doodgereden door een automobilist die sloeg na het incident op de vlucht. Volgens de Australische politie was de auto waar de vrouw werd door werd geraakt gestolen. De politie heeft een foto van de vermoedelijke dader vrijgegeven. Het gaat om een man van eind 20 of begin 30. De Nederlandse vrouw was van plan om in Australië te gaan wonen.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 Het wordt dan 20 graden aan de kust tot 24 graden in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. in this Don't die. And if it happens again, I'ma move so slightly to the arms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 She won't you op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Cut to the chase Your pretty face Search a space Leaving no trace a man in freezin' full effect, uh-huh, you ready, I'm ready, you ready, dude, I'm ready, Slick, are you, oh yeah, take it down, girl, I must warn you, I sense something strange in my mind, yeah. yo, situation is, serious let's kill it, cause we're runnin' out of time, Better lay low, scheming on hot Money and the whole shit The low pro ho should be cut like an afro. So, what you saying, huh? She's winner than you, but I know she's a loser. How did you know me and a crew used to do her?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 Maker bij de verkeerde leest. Ik ben mezelf.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 Now it's time to turn the pages